Het Sociale Netwerk. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 9 uur. Het NOS-journaal. Door Ralt Megens. Tientallen mensen hebben vrijwillig een alcoholslot in hun auto laten zetten. Vaak op aandringen van familieleden of de werkgever. Dat zegt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Automobilisten met een alcoholslot moeten blazen om de auto te kunnen starten. En ook onderweg moet een paar keer worden geblazen. Vanaf mei kan de politie het slot ook verplicht stellen als iemand wordt betrapt met een promilage van 1,3 of hoger. Jaarlijks vallen meer dan 200 doden door alcohol in het verkeer. Volgens het instituut kan het alcoholslot tientallen verkeersdoden per jaar voorkomen. Vandaag beginnen het Instituut en Veilig Verkeer Nederland een campagne om partners, collega's en vrienden van alcoholisten te wijzen op het vrijwillige slot. De Palestijnen wilden in de gesprekken met Israël over vrede veel verder gaan dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit rapporten van Palestijnse onderhandelaars waar de Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Britse krant The Guardian uit publiceren. In 2008 stelde het Palestijnse gezag voor dat Israël de meeste Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem mocht houden. De Palestijnen wilden dat Israël dan delen van het land zou afstaan waar voornamelijk Arabieren wonen. De heilige plaatsen in Jeruzalem, zoals de Tempelberg en de Al-Aqsa-moskee, zouden tijdelijk onder internationaal toezicht moeten komen. De komende week komt er vermoedelijk meer nieuws uit de zogenoemde Palestine Papers. De elektronica-concern Philips heeft het afgelopen jaar bijna 1,5 miljard euro winst geboekt. Dat is 3,5 keer zoveel als in 2009. Philips haalde in 2010 een omzet van ruim 25 miljard euro, 10 meer dan het jaar daarvoor. Ook de kwartaalcijfers zijn beduidend hoger dan dezelfde periode in 2009. Maar de jaar- en kwartaalcijfers blijven achter bij de verwachting van analisten. De elektronica-concern heeft naar eigen zeggen onder meer last van een zwakke televisiemarkt en een negatief consumentenvertrouwen. Drie Indonesische militairen zijn door een rechtbank in Papua veroordeeld voor het negeren van orders. De mannen hadden bij een checkpoint twee ongewapende Papua's gemarteld. Ze moeten acht tot tien maanden de cel in omdat ze hun optreden niet aan hun superieuren hadden gemeld. De marteling zelf is niet bestraft. De zaak kwam aan het licht toen er een filmpje van de marteling op YouTube verscheen. Daarop was te zien hoe de militairen een man met een brandende stok bewerken en een plastic zak over zijn hoofd trekken. Een andere man wordt ondervraagd onder bedreiging van een mes. Het weer, vanochtend bewolkt met af en toe motregen... vanmiddag overwegend droog. Het wordt ongeveer 7 graden. Aan de B verkeersinformatie. De drukte neemt langzaamaan af. Toch staat er nog 200 kilometer aan file. Het restant van een drukke ochtendspits. En vooral in het zuiden van het land blijven de files lang. Wat opvalt is de lange file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Weert-Noord en de afrit Valkenswaard. 12 kilometer... Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Tussen Maasluis en Knooppunt Ketelplein staat daardoor 6 kilometer. De A27 van Almere naar Utrecht nog aanschuiven over 12 kilometer tussen Knooppunt Eemnes en Bildhoven. Dat is de nasleep van een ongeluk. Erg opmerkelijk is dat de dagelijkse file van Tilburg naar Eindhoven op de A58 langer aanhoudt dan gebruikelijk. Tussen de afrit Hilvarenbeek en Oorschot 10 kilometer. En de A67 van Venlo naar Eindhoven, dat wil ook nog niet echt oplossen. Tussen Dafrit Zomeren en Knoopunt en Leenderijden, 9 kilometer. Laat je uitnodigen door vele topwerkgevers bij jou in de buurt. Plaats nu je cv op nationalevacaturebank.nl. Ook de grootste banensite in jouw provincie. Ellen, die was echt het tegenovergestelde, is echt het tegenovergestelde van mij. Ik wil altijd alles van tevoren geregeld hebben. Maar zij kon gewoon alles, kan gewoon alles op z'n beloop laten. En zoals ik altijd alles achter me opruim... Zorgde zij steeds voor een, zorgt zij steeds voor een complete chaos thuis. Echt onvoorstelbaar, zoals ze dat altijd weer voor elkaar kreeg. Krijgt. Krijgt. Een op de vier mensen verbreekt het contact... wanneer een vriend of vriendin dodelijk ziek wordt... Jij niet, toch? Kijk voor meer informatie op www.ikbenernog.nl Dit is een boodschap van Sieren. Al vanaf 299 euro selecteert u zelf de kandidaat uit meer dan 750.000 cv's. Ga snel naar Vacaturebank.nl, de grootste banensite van Nederland. Het NOS Radio 1 journaal. Marcel Oosten... En Lara Renssen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het laatste half uur van het Radio 1 Journaal van deze ochtend staat in het teken van gelekte documenten over het Midden-Oosten en over Kunduz, Afghanistan. En komt dat even goed uit. In de Tweede Kamer begint vanochtend een hoorzitting... over een eventueel nieuwe missie naar Afghanistan. Het kabinet zoekt steun van de Kamer om 545 man te sturen... om onder meer in de provincie Kunduz politieagenten te trainen. De bedoeling is om daar aan te sluiten bij de Duitse politietrainingsmissie. De Duitsers zitten sinds 2002 in Kunduz. Het Amtsbericht uit Afghanistan blijkt hoe moeilijk die missie is. Thijs van der Wiel las heel veel vertrouwelijke Amtsberichten. De NOS heeft alle Wikileaks-documenten over Afghanistan in handen. Telegrammen van de Amerikaanse ambassade in Kabul, maar ook uit Berlijn. Een terugkerend punt van zorg in die diplomatieke post... is de verslechterende veiligheidssituatie in de provincie Kunduz. Zoals de toenmalige gouverneur van Kunduz in november 2008 aan de Amerikanen vertelt. De toename van dodelijke aanvallen door opstandelingen beangstigt de autoriteiten. De raketaanvallen, bermbommen en zelfmoordaanslagen tegen buitenlandse militairen... gecombineerd met verfijnde aanslagen op de politie zijn erg frustrerend. Volgens de gouverneur is het destabiliseren van de provincie Kunduz... op dat moment een prioriteit voor de Taliban. In mei 2009 reist een ambassademedewerker vanuit Kabul naar Kunduz. De troepen daar worden tijdens zijn bezoek met raketwerpers beschoten... In zijn verslag schrijft hij: Het is ontstellend om je te realiseren dat dorpen die letterlijk op steenworp van de grote weg naar Kabul liggen, een no-go-area zijn doordat er opstandelingen zitten. Het is een enorme klus om daar een goed functionerende politiemacht op te zetten. Veel politiemannen zijn analfabeet, veel hebben een drugsprobleem en ze zijn corrupt. En ze hebben ook geen spullen, staat in een telegram uit 2008. Ze hebben geen communicatiemiddelen. Ze communiceren via hun eigen mobiele telefoons... die het s'nachts vaak niet doen. Ze hebben geen uniforms, geen auto's, geen brandstof en geen huisvesting. De Duitsers hebben het voor het zeggen in het noordoosten van Afghanistan. Als de missie doorgaat, vallen de Nederlanders onder Duits commando. Daarover zijn er klachten. De voormalige gouverneur van Kunduz zegt dat hij teleurgesteld is. De Duitsers zijn te conservatief in hun aanpak... Als hun eenheden reageren op een aanval doen ze dat alleen na dagen voorbereiding, zodat de opstandelingen alle tijd hebben om weg te komen. De Duitsers zijn in Kunduz begonnen met langdurige opleidingen die onder verantwoordelijkheid van de Europese Unie vallen. Later zijn de Amerikanen begonnen met korte trainingen van een paar weken onder NAVO-vlag. Tegenstanders noemen dat een verkapte oorlogsmissie. De agenten zouden in korte tijd worden getraind om tegen de Taliban te vechten. Uit de Wikileaks documenten blijkt dat de Duitse autoriteiten steeds enthousiaster zijn geworden over de NAVO-aanpak. In maart 2009 meldt een Duitse militair dat ook de trainers het liever op die manier doen. Het is makkelijker om vrijwilligers te vinden die voor de NAVO-trainingen naar Afghanistan willen. Want in tegenstelling tot de Europese training kom je daarbij ook buiten de compound en kun je wat doen. Het kabinet wil 45 trainers voor het Europese programma leveren en 165 voor de NAVO-trainingen. Ongetwijfeld zullen er hierover en over al deze punten veel vragen zijn vandaag. Tijdens de hoorzitting. Martijs van der Wiel. De hoorzitting kunt u volgen via Politiek24. En natuurlijk uitgebreid verslag de hele dag op Radio 1. En dan. Andere gelekte stukken in de wereld is met veel opwinding gereageerd op de onthullingen van de Palestine Papers. In de geheime documenten gepubliceerd door de Britse krant The Guardian en de televisiezender Al Jazeera... blijkt namelijk dat de Palestijnse onderhandelaars vergaande concessies hebben gedaan in de vredesonderhandelingen met de Israëliërs. Wij praten erover met Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks van Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u net zo opgewonden als een deel van de wereld op dit moment? Nou, ik vond het wel spannend. Gisteravond, heel laat, voor ik naar bed ga, uh, ging, heb ik nog eventjes Haaretz bekeken. De Israëlische uh, site. En uh, daar zag ik het vast voor het eerst. En uh, ja, dan is toch wel de omvang van wat er nu bekend is geworden... is, uh, dat het is om, opmerkelijk. Uh, wat erin staat is nog zelf niet zo nieuw. Uh, want de essentie van alle Palestijnse concessies... die is eigenlijk al gedaan uh, tijdens de top van 2000... tussen Arafat en, en uh, toen met. Uh, premier Barak, en daarna, het is, toen uh, dat mislukt is... toen was alle wegen de mythe van, uh, de, verbreid door premier Barak... Had, ik heb geen partner voor, voor de vrede. En dat is het verhaal geweest aan de Israëlische kant. We hebben geen partner voor de andere kant. En wat nu blijkt, dat hebben de Palestijnen toen ook al beweerd... dat is niet waar, maar nu blijkt het dat het bijna omgekeerd is... dat de Palestijnen concessies op concessies hebben gedaan... om alleen maar te worden beloond met eigenlijk nog meer eisen... van Israëlische zijde. Maar ik begrijp ook wel waarom Arafat toen zich niet heeft gekeerd... tegen dat verhaal van Barak. Want nu blijkt dus, hoe ver die al was gegaan... Hmm. Uh, en dat hij dat liever zijn eigen achterban uh, niet uh, zou kunnen verkopen. Nee, want wat blijkt uit die stukken is dat de Palestijnen... De Palestijnse onderhandelaars zelfs de kroonjuwelen wilden opgeven... Oost-Jeruzalem, Israël, zou het mogen blijven gebruiken? Nou ja, in, in Camp David had, had al het principe van uh, wat de Joodse wijken... die Joods geworden zijn uh, sinds de bezetting uh, van Oost-Jeruzalem... die blijven uh, onder Israëlisch uh, beheer. En dan de rest, uh, dat wordt dan uh, door de Palestijnen gegeven. Maar het, het, het, het, het nog moeilijker punt was natuurlijk uh, uh, de Tempelberg... of het heiligdom in, uh, in, uh, huh? in Palestijnse termen. Uh, de, de, de Klaagmuur, uh, Al-Aqsa, de Dome of the Rocks, daaromheen daarin eh, lag het nog moeilijker te verkopen, punt... want dat is de derde heilige plaats van de islam. En eh, ja, daar heeft Arafat heeft toen gespeeld... met allerlei ingewikkelde toestanden, soevereiniteit van God... de bovenkant eh, voor de Palestijnen de onderkant voor, voor de Israëliërs. Nou, dat, dat kon hij absoluut niet meer eh, verkopen. Nu blijkt dus dat men op dit punt verder is gegaan... Eh, sinds eh, Camp David in 2000 en eh, de maanden daarna nog... Eh, ja, ja, en dat had, dat, dat het gemak eh, waarmee de Palestijnse autoriteit eh, bij monden van Erekat daar nog meer concessies over heeft gedaan, ja, dat zal denk ik in de Palestijnse publieke opinie keihard aankomen. Wat zou dat kunnen betekenen voor het huidige vredesproces? Wat betekent het bijvoorbeeld voor de positie van Abbas op dit moment? Uh, nou, die wordt uh, nog zwakker uh, dan die al was. Want wat blijkt uit al deze uh, documenten... dat is welke concessie uh, de Palestijnse autoriteit ook gedaan heeft. Hij is eigenlijk alleen maar uh, beantwoord met... Nog een uh, vraag om nog meer uh, nederzettingen. Uh, nog meer uh, concessies op het gebied van uh, Jeruzalem. Uh, ik zeg uit mijn hoofd, het valt me even op. In, in, in Camp David had men eigenlijk die grote nederzettingen om Jeruzalem al weggegeven. Maar volgens deze Palestine Papers zou men ook Ariel, wat meer in het noorden van de Westbank ligt, er ook nog hebben bijgegeven. Dus uh, het, het, het, het bewijst hoe je ook je best doet van de Palestijnse kant in de onderhandelingen. Het levert niks op en wat denk ik ook eh, belangrijk is... is dat blijkt dat de Amerikanen de Palestijnen op dit terrein niet hebben gesteund. En niet hebben gezegd, ja, dat is redelijk. Nu moeten de, de, de Israëli's een stap maken. Dank. midden Bertus Hendricks van Klingendaal... over die interessante palestijn 13 minuten over 9. Philips heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een netto winst behaald van 465 miljoen euro. Dat is minder dan analisten verwachten, maar Philips had in oktober al wel gewaarschuwd voor een tegenvallend laatste kwartaal. Over het hele jaar verdiende Philips bijna anderhalf miljard euro en steeg de omzet met 10 procent. Het zijn de laatste cijfers, de laatste jaarcijfers, die topman Gerrit Kleisterlee presenteert, want in april stapt hij op en wordt hij opgevolgd door Frans van Houten. Economie-redacteur André Meijema vroeg hem hoe Kleisterlee Philips achterlaat. We laten Philips in goede staat achter met een, met een hoop potentieel voor de toekomst. En met een, een afsluiting in 2010 uh, waarin onze omzet met 10% is gestegen... en we uh, de 10% winstmarge voorbij gegaan zijn. Iets wat uh, een jaar geleden weinigen nog voor mogelijk gehouden hadden. U waarschuwde in oktober al voor een zwak kwartaal. U zag de bui een beetje hangen. Is dat ook uitgekomen, die bui? Um, dat is uitgekomen en, en daarom uh, moesten we die waarschuwing ook geven. En dat heeft een paar uh, redenen. Um, op de eerste plaats is natuurlijk met de veranderingen die we binnen Philips aangebracht hebben... is uh, uh, de seizoensinvloed in onze portefeuille iets minder geworden. Dus uh, dat extreem hoge vierde kwartaal uh, wat wij traditioneel hadden... Uh, is in veel mindere mate aanwezig. Dat was te danken aan? Dat was uh, vooral te danken aan zeg maar, het zwaargewicht wat uh, klassieke consumentenproducten in onze portefeuille hadden... Uh, dat was ook voor een deel te danken aan een wat eenzijdige portefeuille in de gezondheidszorg die we vroeger hadden. Waar het veel aankwam ook op uh, het uh, completeren van installaties uh, in december voor het afsluiten van het jaar. En zowel in, uh, in de gezondheidszorg als aan de consumentenkant hebben we natuurlijk nu een veel bredere portefeuille. Die een wat gelijkmatiger omzet door het jaar uh, heen geeft. Want wat is er nu veranderd met Philips? Wat is Philips anders geworden tien jaar terug en nu? Tien jaar terug was, was Philips een bedrijf wat uh, zowel aan de componenten- en de halfgeleiderkant actief was... als aan de applicatiekant, hè, dus klantgerichte toepassingen. Uh, een bedrijf wat uh, het moeilijk vond om een keuze te maken tussen... een Primair focus op technologie of uh, ook een sterkte in het merk uh, en in marketing. We hebben daar een aantal heldere keuzes in gemaakt en die consequent uh, geïmplementeerd. En dat uh, heeft geleid tot uh, het bedrijf wat we vandaag zijn. Met een sterke opstelling in een aantal markten die voor de wereld van uh, morgen buitengewoon belangrijk zijn. De consument heeft het met name in de ontwikkelde markten in Europa en de Verenigde Staten laten afweten in het vierde kwartaal die hebben blijkbaar nog weinig vertrouwen in hun eigen portemonnee... en in wat de toekomst brengt. Je ziet daar een wisselend beeld. Je ziet dat in Duitsland, waar de economie het verbazingwekkend goed doet... op basis van de exportsterkte die de Duitse industrie heeft... daar zie je dat dat consumentenvertrouwen aan het trekken is. Je ziet nu dat, ik zou bijna zeggen in het spoor van Duitsland... dat ook in Nederland het geval is. Maar je ziet in Noord-Europa, ik denk Engeland, Ierland... Zuid-Europa, Spanje, Portugal, Italië. Dan zie je natuurlijk consumenten uh, die uh, zien dat er hoge werkeloosheidspercentages zijn. Dat er zwaar bezuinigd moet worden. En die inderdaad heel weinig vertrouwen hebben in hun toekomstig vermogen. Om te kunnen blijven uitgeven op een niveau dat ze gewend waren. En dat voelt u? En dat hebben we zeker in het vierde kwartaal hebben we dat gevoeld. En daarom zijn we natuurlijk heel blij met het feit dat uh, de, met name de centraal Europese economie... Uh, Nederland, Duitsland en een aantal aanpalende landen... Uh, wellicht die motor kunnen zijn uh, die het herstel in 2011 verder zullen laten doorzetten. Want u verwacht een doorgaand herstel? En waar, waar zit dat dan in? Um, wij verwachten een, uh, inderdaad een doorgaand herstel. Ik denk dat uh, we genoeg tekenen zien dat de oorspronkelijke vrees... voor wat dan heet de dubbel dip uh, niet gerechtvaardigd is. Maar we zullen een moeizame en een langzaam herstel zien. Gerard Kleisterlee, topman van Philips. en Op de beurs reageerden beleggers teleurgesteld op de kwartaalcijfers. Dat zat erin natuurlijk, want analisten verwachten beter. Aandeel Philips opende zojuist meer dan 5% lager. Straks een einde aan alle zekerheden in het leven. Is een kilo nog steeds duizend gram? Wetenschappers buigen zich vandaag over een nieuwe formule voor die kilo. Hoort u zo meer over? Is nou naar het zwaan Hoe is het op de weg inmiddels, bijna? Ja, Het gaat wat beter. Toch is die ochtendspits nog niet voorbij. 120 kilometer file is vrij veel voor de tijdstip. Zeker in het zuiden staan nog lange files. En dat zien we dan terug op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Langzaam rijden tot aan de afrit Valkenswaard over 12 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A8. Zaanstad richting Amsterdam. Voor knoop het Koenplein staat 5 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En in het zuiden ook op de A67 van Vendo naar Eindhoven... tussen de afritszomeren en knopend Leenderheide, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Joris van der Kerkhoof heeft de proef gevolgd vanochtend van Rijkswaterstaat op de A16... om de file druk daar wat te verminderen. Joris, zou je een beetje een balans kunnen opmaken? Uh, ja, uh, waar het niet dat ik uh, geen uh, vergelijking kan maken met, uh, met bijvoorbeeld vorige week... want toen reed ik hier, uh, hier niet. Uh, maar je zou kunnen zeggen dat uh, op het moment dat er 90 staat... Uh, dat je al heel snel daarna het bordje 70 ziet... En dan 50, en dat het daarna toch weer snel 90 wordt. Dat gebeurt in ieder geval een paar keer de afgelopen drie uur. dat ik hier over de Moerdijkenbrug reed. Dat dat, dat dat in ieder geval gebeurde. Dat je wel een stuk langzamer moest rijden. en zelfs langzamer dan dat ze in de proef van Rijkswaterstaat gedacht hadden. De enige die nu echt heel hard kan doorrijden is de trein die over de andere brug uh, uh, gaat. Die gaat echt prachtig, mooi, zoefend uh, over het Hollandse diep heen. Uh, mevrouw Ras van Rijkswaterstaat, goedemorgen nog een keer. Goedemorgen, jongens. Um, klopt het een beetje, het beeld wat ik gaf, dat, dat, er, uh, dat het van 90, 70 toch af en toe ook 50 is geworden... en dan opeens weer, weer 90, dat, dat er toch wat onrustig is met die matrixborden? Nou, Rijkswaterstaat heeft deze proef ook ingezet om de file uh, te verlichten. De file kunnen we natuurlijk hiermee niet, uh, niet oplossen. Dit soort proeven maken ook deel uit van uh, reguliere werkzaamheden van Rijkswaterstaat wat, wat betreft uh, verkeersmanagement. We streven er natuurlijk naar een zo vlot en veilig mogelijke doorstroming van verkeer. Uh, dat wil niet zeggen uh, dat we uh, ook kunnen garanderen dat iedereen ineens 90 km per uur kan gaan rijden op de A16. Wat wij uh, wel hebben kunnen zien vanmorgen, is dat de file voor ons wel wat minder heftig is dan uh, normaliter op een maandagochtend. Uh, we hebben eigenlijk twee plukken van files gehad. Met een top van zo'n 2 à 3 kilometer uh, aan file. En dat is iets korter ja. dan, dan normaal. Daarmee wil het inderdaad nog niet zeggen uh, ja, dat iedereen nu meteen 90 kan uh, blijven rijden. Nee, je kunt ook zeggen dat daarmee de proef geslaagd is... en uh, dat u gewoon weer verder kan gaan met wegen aanleggen. Nou ja, dit is natuurlijk één ochtend uh, die, uh, die we gemonitord hebben. Uh, om een uh, goed beeld te kunnen geven uh, gaan we deze proef op twee maanden lang uh, uitvoeren... En pas dan kun je eigenlijk een wat meer constantere analyse maken. Nou zij een van de mensen waar ik weer meegereden ben, die zei van... Uh, ja, al die proeven, al die proeven. Er zijn al zoveel proeven gedaan. Eet toch allemaal al wel wat dat, uh, wat, wat dat betekent? Waarom nu opnieuw nog een proef? Nou, omdat wij uit analyses hebben gezien dat uh, op de A16 uh, nog steeds... Uh, een fileknelpunt uh, zit tussen knooppunt Zonzeel en, uh, en Dordrecht. En uh, ja, ik zei net al, wij Rijkswaterstaat streeft naar een zo goed en veilig mogelijke doorstroming voor uh, de weggebruikers. Uh, dus als wij zien dat daar toch nog een uh, fileknelpunt zit, dan vinden wij zeker dat we daar voor de weggebruiker uh, uh, ons best voor moeten doen om daar iets aan te doen. En dat doet u nu hier op de A16, doet u ook op de A58 tussen Breda en, uh, en Eindhoven. En dat duurt dus dan nog, uh, nog twee maanden en ja. uh, misschien daarna wel uh, voor altijd. Nou, de wagen van de NOS die is weer ongeveer terug op de plek uh, waar, waar we begonnen, begonnen zijn. Ja. <laughs> en daar staat uh, nog steeds diezelfde meneer in die Mercedes en hij steekt maar weer een sigaretje uh, op. Dat zal straks maar eens vragen, maar dat is dan buiten de uitzending wat hij daar aan het doen is. Mevrouw. Prima. Thomas van de Kerkhove op de A16. En u weet de komende tijd hoe u daar moet reageren en letten op de borden. Voet van het gaspedaal, geloof ik. Negen minuten voor half tien is het het feest in het dorpje Gansendijk in Noordoost-Groningen. Simpelweg omdat het dorp er nog is. Ja, dat is apart. Twee jaar geleden kwam het plan op tafel om de ruim vijftig woningen dan maar te slopen. En Gansendijk terug te geven aan de natuur. Nou, die sloop ging niet door. En inmiddels zijn bijna alle woningen gerenoveerd. Het kan verkeren. Verslaggever Matthijs Holtrop is in zo'n woning. Nou, deze woning die, uh, wordt dus helemaal compleet aangepast. Uh, nieuwe sanitair, keuken, uh, toilet, badkamer. Er komen nieuwe plafonds in. Die zat vroeger nog van het oude zachtboord uh, erin. De woning wordt geïsoleerd. Uh, dakisolatie, vloerisolatie, spouwisolatie en isolerende beglazing door de gehele woning. Dus eigenlijk wordt die weer uh, helemaal up-to-date gemaakt. Zegt Ernst Zuidema van woningcorporatie Akanthus. Het dieptepunt was zo'n jaar of twee geleden. Hè? Heeft u de boel een beetje laten verloederen? Nou, ja, misschien wel. Maar in, in principe, de, de mensen die hier wonen... die hebben dus ook een uh, ja, specifieke uh, ja, manier van leven. Mensen die redden zichzelf. Als er iets stukjes is, dan maken ze het zelf. Melden ze niet. Uh, veel zelfredzaamheid in deze wijk, in de buurt. Dus eigenlijk kwamen we hier niet zoveel. Maar de toestand was wel zo erg dat, dat er zelfs werd gesproken over het opheffen van het hele gehucht. Nou, dat was niet, uh, lag niet aan de kwaliteit van de woningen. Nee, nee, nee. nee. nee. Als de woning niet constructief goed is, dan gaan we niet zoveel geld meneer insteken zegt van. Uh, dat doen we niet. Ja. Constructief gezien zijn de woningen goed. De zakken met cement die komen voorbij. Ik had het net al even met de meneer van de woningcorporatie over de krimp. Het bestrijden van een krimpregio lukt niet alleen met het opknappen van woningen? Nee, er is natuurlijk veel meer aan de hand. En uh, laten we zeggen dat met het opknappen van woningen, met de woningvoorraad... redden we ons eigenlijk heel aardig uh, in uh, Oost-Groningen. Zegt gedeputeerde Pim de Bruyne van de provincie. Wat doet er nog meer om de krimp tegen te gaan? Het grootste probleem zit denk ik niet zozeer in de huurvoorraad in Oost-Groningen... maar vooral in de particuliere voorraad. In het goedkopere segment van de particuliere woningbouw... daar is sprake van een probleem. Kwaliteitsprobleem. Uh, ook te veel uh, leegstand en te veel woningen te lang te koop. Mm -hmm. Dat is een probleem, daar moeten we de komende jaren echt mee aan de gang. Maar als je het hebt over krimp, dan zijn heel veel andere dingen... die uh, te maken hebben met die verminderde bevolking... zijn nog veel belangrijker. Het onderwijs bijvoorbeeld, waar de komende jaren... 20, 30 procent minder kinderen instromen in het uh, primair onderwijs. En we veel kleine scholen in dit gebied hebben. Dat zijn zaken die ons uh, als uh, uh, overheid en maatschappelijke instellingen erg bezighouden. Dan even terug naar de situatie hier. Daar was het uh, twee jaar geleden niet zo plezierig... want toen kwam het plan op tafel om het dorp maar gewoon op te heffen. Hoe kijkt u daar nu op terug? Ja, dat heeft uh, ontzettend veel uh, commotie opgeleverd. Uh, het was niet echt een plan. Het was een voorstel van een adviesbureau die een onderzoek had gedaan. En dat bureau dat heeft uh, uh, uh, hun ideeën, die zij uh, op papier hadden gezet... teruggekoppeld naar de bewoners. Ja, dat hoor je ook te doen. Alleen men vergat om daar een perspectief bij te bieden. Dus men had eigenlijk alleen maar een negatieve boodschap. Het kan hier niet langer zo. Het beste zou zijn om het maar te slopen. Uh, terwijl er geen enkel perspectief werd geboden over... als dat al zou gebeuren, wat, uh, wat dan? Wat zou er dan met de mensen gebeuren? En dan is het ook logisch dat mensen daar enorm tegen opstand komen. Klopt. Leo de Raad, uh, u bent een van de bewoners die actie heeft gevoerd voor het dorp. Als we nu de balans opmaken, wat is er wel gebeurd om het hier leefbaar te maken? Nou ja, uh, de woningen zijn gerenoveerd. Er is een speeltuin aangelegd, die is uh, dit jaar uh, gerealiseerd door Doris Belangen. En uh, die is ook dit jaar geopend. Er was druk bezocht. De dijk bruist. En uh, het gaat hier om de eenvoudige dingen die er zijn. Meneer De Bruyne, wat heeft u nu geleerd van Gansendijk? Betrek mensen van begin af aan bij de oplossing van het probleem. Dan heb, je, uh, uh, dan heb je de snelste weg naar een gezamenlijk plan. Want Gansendijk hoeft niet weg? Gansendijk hoeft natuurlijk niet weg. Dat is helemaal niet nodig. En hoe het over 15 of 20 jaar in de Gansendijk is, dat zien we dan wel weer. Maar vooralsnog hebben we er een, met elkaar iets moois van gemaakt. Een mm, bijdrage was dat van onze verslaggever Martijs Holtrup. Als laatste hoorde u gedeputeerde Pim de Bruyne van de provincie Groningen. Vijf voor half tien. Wetenschappers buigen zich vandaag over de vraag hoe zwaar is een kilo? Op een internationale conferentie in Londen praten ze over een nieuwe formule voor een oude gewichtseenheid. Gaan we over praten met de president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Robert Dijkgraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een kilo is toch gewoon een kilo, duizend gram. Waarom ja. is dat nou nodig, een formule voor een kilo? Nou, die, uh, die kilo, je moet wel met elkaar afspreken wat die kilo precies is. En dat hebben we toch het gedaan? Het hebben we gedaan en er ligt ergens uh, diep uh, in een grote kluis uh, bij Parijs ligt een platinum stuk. Dat is per definitie 1 kilo. En ja. er zijn uh, een heleboel van die kopieën van gemaakt. En wat nu blijkt, na 100 jaar, dat die kilo eigenlijk steeds ietsje lichter wordt. Hé, hey, hoe kan dat? Ja, dat, dat, dat komt misschien omdat het uh, ja, licht in het lucht weliswaar netjes afgesloten. Dus hij moet zo nu en dan worden schoongemaakt. En uh, het gaat om heel weinig. Het is ongeveer het gewicht van een uh, vingerafdruk die, die uh, <lacht> lichter is geworden. Maar, maar het raakt er toch een beetje door. Want ja, we leven natuurlijk in een tijd van high-tech. En alle kleine verschillen doen ertoe. toe. Dus speelt dit ook bij uh, een liter of een strekkende meter? Nee, dus het uh, oh. bijzondere is dat we wat meters en secondes zijn we al lang op een ander systeem overgegaan. Dat wordt niet meer gedefinieerd in termen van een uh, van soort gouden ideaal of zo. Ja, ja. Dat gaat allemaal in termen van atomen. Dus een atoom... Uh, hoe één uh, klein trillingtje van atoom defineert een atoom definieert de seconde... en de tijd dat het licht erover doet om in dat trillingtje te reizen... dat definieert de meter. Dus eigenlijk is het een heel groot gedeelte van de wereld al overgegaan... op uh, eigenlijk elektronische definities. En waar men nu in de Royal Society in Londen over discussieert... of dat voor de meter nou eigenlijk ook niet moet gebeuren... en dat we dat in termen van uh, atomen, moleculen, lichtdeeltjes uh, moeten gaan wegen... En niet langer in zo'n prachtige platinum staaf die mm. daar onder de grond ligt. Nou weet ik nog steeds niet helemaal wat uw uh, mening daarover is. Uh, ik denk dat het heel verstandig is. Het is natuurlijk ten eerste absoluut wonderlijk dat we <laughs> in die 200 jaar, hè, 200 jaar geleden is we, onder de Franse Revolutie, is men hiertoe overgegaan dat we zo'n uh, mooi systeem hebben. Maar wat we gewoon zien is dat in de wetenschappen, en dat is een, uh, een verhaal wat we vaker en vaker tegenkomen, dat soms hele kleine afwijkingen. Uh, toch ja, het begin van een nieuwe natuurkunde, nieuwe wetenschap gaan betekenen. Dus we moeten eigenlijk steeds nauwkeuriger worden in metingen. Dat we nu 1 uh, miljardste van een kilogram echt al een uh, grote afwijking uh, wordt, betekent gewoon dat uh, uh, ja, onze meetapparatuur, onze weegschalen... Uh, die moeten aangepast worden aan de 21ste eeuw. Maar meneer Dijkgraaf, hoe, hoe, het is maar nog niet helemaal duidelijk. Hoe geef je nou een gewicht weer, een precies gewicht in een formule? Hoe, hoe luidt zo'n formule dan? Nou, wat je doet is dat je... Uh, bepaalde uh, formules uit de natuurkunde. Bijvoorbeeld het feit dat een lichtdeeltje, als je van weet uh, wat, wat, wat eigenlijk de kleur van het licht is, dan kan je daarmee ook zijn energie meten. Er is een formule voor die dat doet. Dat is de formule van Planck. En dat soort formules kan je gebruiken om massa, dus kilogrammen, uit te drukken. In dit geval in termen van uh, elektrische lading. En Dat betekent dat je eigenlijk niet meer aparte definitie voor een kilo nodig hebt. Je kan eigenlijk de wiskundige verbanden gebruiken... om de ene eenheid in de andere eenheid uit te drukken. Net zoals de lichtsnelheid, de ja. tijd en afstand in elkaar uitdrukt. Ja. Maar het steekt dus nogal nauw, want ze praten er al lang over... en ze ja. zijn er nog niet helemaal uit. Nou, ja. het is ten eerste een heel wonderlijk verschijnsel. Hè? Want men doet alles eraan om die kilo een kilo te laten zijn. Maar hij uh, wordt steeds een beetje minder. Uh, dat is natuurlijk al ja. een raadselachtig uh, verschijnsel. Ja, En dan langzamerhand krijgt men het gevoel van... ja, hier kunnen we niet mee doorgaan in 1875... Uh, toen dat ding werd gebouwd, was dat uh, state of the art. Ja. High-tech. En nu er zijn nu 20. We moeten eigenlijk uh, maar onze eigen high-tech gaan gebruiken om, uh, om die kilo te definiëren. Op naar de nieuwe formule, meneer Dijkgraaf, hartelijk dank. Ja, dank u wel. uw toelichting, goedemorgen. Ja. Het is uh, half tien, zo zijn we aan het eind gekomen van dit uh, Radio 1-journaal, de ochtendeditie. We zijn uh, morgenochtend weer uiteraard om zes uur. En vanaf half vijf, vandaag voor het eerst, Lucelle Carrasso en Tim Overdiek met de avondeditie. Maar nu eerst naar de collega's van de KRO, Sven Kokkelman. Goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. De FNV is boos, verdrietig en verontwaardigd... en gaat dus de straat op op 17 februari... om te protesteren tegen het beleid van Rutte 1, het kabinet. Wat de vakbeweging precies dwars zit, hoort u zo. En na Wikileaks is er nu ook een serieuze Russische onthullingssite... Ruleaks, en die brengt direct de machtigste man van het land in verlegenheid... premier Poetin. Dat en meer. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws door Alt Megens. Radio 1. NOS -journaal. Tientallen mensen hebben vrijwillig een alcoholslot in de auto laten zetten. Dat gebeurt vaak op aandringen van familieleden of de werkgever. Dat zegt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Automobilisten met een alcoholslot moeten blazen om de auto te kunnen starten. Vanaf mei kan een alcoholslot verplicht worden gesteld. De elektronica-concern Philips heeft bijna 1,5 miljard euro winst geboekt. Dat is 3,5 keer zoveel als in 2009. De omzet steeg met 10 tot ruim 25 miljard euro... Toch blijven de cijfers van Philips achter bij de verwachtingen van analisten. De Palestijnen wilden in de vredesgesprekken met Israël... veel verder gaan dan tot nu toe werd gedacht. Israël mocht in 2008 de meeste Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem houden... maar moest dan wel gebieden afstaan waar voornamelijk Arabieren wonen. Het staat in de Palestine Papers rapporten van Palestijnse onderhandelaars... waaruit is gepubliceerd door Al Jazeera en de krant The Guardian. En Axo Nobel bouwt in Brazilië voor 90 miljoen een fabriek die grondstoffen gaat leveren voor de papierindustrie. Dat is de grootste investering van het Nederlandse chemieconcern in Zuid-Amerika. In die nieuwe fabriek worden chemicaliën gemaakt voor de fabricage van papier. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. Het gaat nu snel de goede kant op. Er staat nog 60 kilometer file. Opmerkelijk klang is nog de file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Weert Noord en de Afrit Valkenswaard, 7 kilometer. De A8 van Zaandam naar Amsterdam, voorknopend Koenplein 5 na een ongeluk. Maar de rijbaan is wel weer vrij. En de A9, die me richting Amstelveen. Er staat voor Oude Kerk aan de Amstel 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is er één rijstrook dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De FNV maakt zich op voor een grote protestactie tegen het kabinet. Russische onthullingssite RuLeaks Rule brengt premier Poetin direct in verlegenheid. Pensioenfondsen investeren amper in Nederland... Pensioenfonds Zorg en Welzijn legt straks uit. Waarom eigenlijk niet? En het een humeur van Henk Westbroek. Het is drie over half tien precies. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vernochtend in Hoofddorp. Ja, verdekt opgesteld. Omdat de politie hier zo direct alle jongeren met een brommer... uit de klas gaat plukken voor een grote controle. En ze weten er nog van niks. Reacties en vragen kunt u in de tussentijd kwijt... op goedemorgen Nederland. Het De grootste vakbeweging van het land, de FNV, gaat de straat op. Grote protestactie op 17 februari aanstaande... omdat de vakbeweging het buitengewoon oneens is... met de nieuwe plannen van het kabinet. Neem nu de afbouw van de deeltijd-WW... zoals het kabinet afgelopen vrijdag naar de ministerraad besloot. Agnes Jongerius is voorzitter van de FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet het kabinet allemaal verkeerd? Nou, wat doet het kabinet allemaal verkeerd? Ik vind het inderdaad niet verstandig om nu al te zeggen... die deeltijd-WW hebben we helemaal niet meer nodig. Um, bijvoorbeeld in de bouwsector, bijvoorbeeld in de installatietechniek... zie je dat de werkloosheid uh, nog steeds heel hoog is. Dat mensen onzeker zijn over een baan. En zomaar dus aankondigen uh, dat er geen nieuwe regeling meer is... en dat er ook geen instroom straks meer kan in de deeltijd-WW... vind ik onverstandig. Ja, maar het gaat steeds beter met de economie. Het gaat steeds beter in de economie, maar helaas niet in alle sectoren. Ik bedoel, kijk even om je heen en kijk eens bijvoorbeeld inderdaad naar uh, de bouwsector. Ja. Uh, de nieuwbouw ligt uh, plat, uh, uh, ook in de verbouw. Zie je het nog niet echt heel erg aantrekken. En heel veel de, uh, mensen in de bouw en in de installatietechniek nee. maken zich zorgen over hun werk. Maar over de hele linie dalen de werkloosheidscijfers. Ja, en dat is mooi. En dus dat is die deeltijd-WW deeltijd toch worden afgebouwd? Nou, het is mooi eh, omdat je eh, met die dalende WW-cijfers inderdaad ziet... dat die deeltijd-WW een heel goed instrument was. Eh, en mijn stelling is, eh, onze stelling is... Uh, hou nou dat mooie instrument... Uh, juist voor mensen die onzeker zijn over een baan... die niet goed weten hoe de crisis nou voor hen precies nog gaat uitpakken... hou die deeltijd-BB op tafel. Ja. Moet je niet gewoon per sector gaan bekijken dan of die regeling nodig is of niet? Uh, uh, zeker, maar daarvoor hebben we het wel nodig dat minister Kamp, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Ja. het bestaan van de regeling overeind houdt. Want inderdaad, niet overal zijn nu problemen... maar er zijn ook sectoren waar het aantal vacatures alweer heel snel groeit. Maar ik zei het net al, de bouw, de installatietechniek... daar gaat het nog niet goed. En ook die mensen gunnen we een zekere toekomst. Dan ja. nou gaat u op 17 februari de straat op. Wat wilt u bereiken eigenlijk? Nou, die uh, bijeenkomst op 17 februari is een bijeenkomst... waarin we aandacht gaan vragen voor het belang van het werk... wat ambtenaren in Nederland uh, doen. En ik weet, uh, sommige mensen gaan zuchten... als je het woord ambtenaren noemt. Ja, dat hebben we veel last van. En er zijn er veel te veel van, vinden um, we met z'n allen, toch? Uh, dat, dat vinden we met z'n allen. Uh, behalve dan dat die ambtenaren uh, voor het overgrote deel... gewoon in de uitvoerende diensten zitten. En dat zijn dus de mensen die onze kinderen uh, onderwijzen... Dat zijn de mensen die ervoor zorgen dat wij droge voeten houden. Het zijn mensen die strooien uh, als het glad is. Het zijn kortom uitvoerende mensen. En, ja. maar het, zijn um... ook, het zijn ook de mensen die er zorgen dat uh, klachten van burgers slecht of uh, onvoldoende worden uitgevoerd. Het zijn ook mensen die zorgen dat wij heel lang moeten wachten op sommige uh, uh, dingen die de overheid voor ons zou moeten regelen. Maar daarvoor uh, echt uh, zou je bij de politiek moeten zijn. Het zijn niet de ambtenaren die de bureaucratie uh, veroorzaken, het zijn de politici. Nee, die en daarom de wil de politiek maken. dan nu het mes in zetten door minder ambtenaren aan te stellen uh, en dus uh, ambtenaren uh, naar huis te sturen. Uh, alleen daarvan uh, zou het dan eens goed zijn als we het in de goede volgorde zouden doen. Uh, want wij vinden dat de politiek dan ook degene uh, zouden moeten zijn, de politici in het land moeten zeggen welke taken er niet meer hoeven te gebeuren. En nu zegt het kabinet eigenlijk alleen maar... we willen minder ambtenaren. Maar zomaar zeggen we willen minder ambtenaren... zonder te zeggen welke dingen we dan in het vervolg niet meer gaan doen... Eh, ja, dan gaat het dus fout lopen eh, bij juist al die uitvoerende diensten... Uh, de gevangenisbewaarders, de, gevangenis de huishalophalers... de mensen die onze paspoorten uh, voor, uh, verstrekken. We hebben um, een, een politiek uh, nodig. We hebben politici nodig ja. die eerst durven te zeggen... welke taken doen we niet meer, hmm. om vervolgens te zeggen... en hoeveel mensen kun je dan uh, minder. En nu gaat het precies in de volgorde andersom. Dus u bent niet tegen minder ambtenaren, u bent in de gevolgde procedure. Tegen de gevolgde procedure. Tegen de gevolgde uh, procedure. We vinden dat de politiek eerst moet zeggen wat niet meer. Om uh, um dan vervolgens te kijken en hoe lossen we dat op een nette manier uh, hoe we dat op een nette manier op? Maar wat ook wat u betreft kunnen er minder ambtenaren zijn. Uh, er kunnen uh, minder ambtenaren zijn als de politici durven aan te geven... welke dingen er niet meer hoeven te gebeuren. Maar minder ambtenaren Want, is voor de FNV bespreekbaar? Uh, minder ambtenaren is voor ons bespreekbaar, maar wel in de goede volgorde. Zeg eerst wat je niet meer doet. Ja. Uh, uh, spreek daar dus uh, uh, over met ons en met de burgers. Ja. Wat, wat willen we niet meer? Ja. Welke taken willen we niet meer verrichten uh, ja. worden? Ja. Ja. Uh, Bezuinigen is, gewoon... een, bezuinig is een politieke keuze en je moet dus eerst... Nou ja, die politieke keuze maar eens durven maken. Ja, en die ligt bij het kabinet. En uw aanspreekpunt daar is minister Kamp... die u laatst nog heeft geprobeerd te, te, te versieren met een zonnebril... Euh, zag ik toen hij net was aangetreden, toch? Jazeker. <coughs> dus dan belt u hem toch gewoon. Dan gaat u toch niet meteen de straat op? Dan belt u toch gewoon even naar sociale zaken? Uh, Henk, uh, ja, over, uh, even de volgorde goed in de gaten houden. Uh, uh, over de ambtenaren uh, gaat een andere oude bekende van ons. Ja, uh, minister Piet donner ja. uh, Bij Binnenlandse Zaken. Ja, die heeft u nooit proberen te versieren, geloof ik, toch? Uh, nou, niet, niet dat ik me kan herinneren, nee. Dan zal, dan zal het me opgevallen uh, zijn, nee. Ja. Uh, uh, en minister Donner uh, heeft dus een groot conflict... met onze bonden in de publieke sector. Uh, want niet alleen uh, zegt hij minder ambtenaren... zonder uh, te zeggen welke taken niet meer. Hij zegt ook de ambtenaren moeten op de nullijn. Ja. Uh, uh, en die, uh, onze bonden in de collectieve sector hebben geprobeerd in de maanden uh, van het uh, afgelopen jaar... om met hem tot overeenstemming te komen, is niet gelukt. Mm -hmm. uh, nou ja, eenzelfde conflict uh, loopt er uh, met uh, de mensen in het onderwijs. Uh, er loopt ook een conflict voor de mensen in de defensie. Onze collega's van de militaire vakbonden gaan deze week het land in... om uh, bij verschillende kazernes aandacht te vragen voor... mogen ook de mensen van defensie gewoon fatsoenlijk betaald uh, worden? Ja, met andere mogen woorden, we... de vakbeweging gaat de straat op... tegen de bezuinigingsplannen, met name op personeelgebied van dit kabinet. Maar Precies. Wat, wat wilt u dan bereiken? Nou, wij willen uh, eigenlijk dat uh, de mensen... Um, die in de publieke diensten werken... het respect krijgen wat ze uh, verdienen. Uh, we vinden dat... Um, um, um als het gaat uh, om die sociale uh, gevolgen. Ik bedoel, 10.000 mensen minder bij Defensie... en wel praten over een militaire missie... Ja. en zeggen, deze mensen krijgen geen extra loonsverhoging. Wij niet... vinden dat het op die manier niet, uh, niet kan. Uh, ook de overheid moet fatsoenlijk met zijn werknemers uh, omgaan. Ja, en als toch... het niet zomaar gebeurt, uh, dan moeten we daarvoor inderdaad de straat op. Ja, maar het is toch een kwestie van waardering? U wilt toch het behoud van die banen, neem ik aan? Ik wil behoud van banen, ik wil uh, open onderhandelingen, ik wil... Uh, dat de sociale gevolgen op een goede manier geregeld uh, worden. Ja. Nu wordt alleen maar gezegd, wij willen 18 miljard bezuinigen. Ja. Daarvoor willen we een heel groot deel bij de ambtenaren weghalen. Ja. Uh, maar als je dat wil, doe het, dan is en gewoon fatsoenlijk. Goed, dat is de boodschap voor die 17e februari. Uh, dan Zeker. kijken we nog één stap verder, namelijk naar het voorjaarsoverleg. Dat is altijd heel belangrijk dat er een uh, akkoord komt... tussen de overheid en de sociale partners. Mm. Is dat ook waar u, iets waar u de druk op de ketel gaat zetten... en zegt, nou, misschien komt er wel geen voorjaarsakkoord als het zo doorgaat? Nou ja, we zijn uh, met die minister die we net in het begin al noemden... minister Kamp, heel druk bezig met eigenlijk nog een open eindje... af te hechten rond pensioenen en, uh, en AOW. Ja. Uh, daar gaat nu al onze energie in uh, zitten. We ja. hebben in uh, de zomer van het vorige jaar een akkoord afgesloten... tussen werkgevers en werknemers... om ja. de pensioenen in Nederland houdbaar, duurzaam en flexibel uh, te maken. Ja. Uh, en onze boodschap in de richting van het kabinet is... laten we nou eerst maar eens... Gewoon dat akkoord eh, omzetten in wet en regelgeving. Ja. Dan zien we eh, op centraal niveau daarna wel weer verder. Dus first u zegt nu niet first. op voorhand. Een voorjaarsakkoord eh, zit er, wat ons betreft, mogelijkerwijs niet in. Eh, nee, ik zeg eh, laten we eerst eh, die, die afspraken van vorig jaar maar omzetten in wet en regelgeving. Eh, en laat inderdaad het kabinet op dat punt maar over de brug komen. Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV. Ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. NASA-astronaut Tom Copra was uitverkoren om een ruimtewandeling te leiden... op de laatste vlucht van ruimteveer Discovery. Maar de astronaut brak zijn heup na een val en kan niet meer mee. Reserveastronaut Steve Bowen zal nu meegaan met de Space Trip. Wordt voor elke astronaut een reserve-astronaut opgeleid? Dat is de vraag die we voorleggen aan ruimtevaartjournalist Piet Smulders. Die heeft dus het antwoord. NASA maakt momenteel geen gebruik meer van echt reservebemanningen. De Russen doen dat nog wel. Dus als er een bemanning is, staat er altijd een bemanning achter. Maar dat gaat maar om drie mensen. Want de Soyuz, het Russische ruimteschip, heeft maar drie mensen aan boord. NASA vliegt in de Space Shuttle met zes of zeven mensen... En de ervaring wijst uit dat het eigenlijk uh, ja, alleen heel veel tijd en extra energie en geld kost... om een hele complete reservebemanning ook nog op te leiden. Dus als er een geval voordoet, zoals nu, dan gaan ze kijken bij de bemanningen die in training zijn... Uh, wie het best geschikt is om die astronauten te vervangen. En uh, nou ja, uh, er zijn nog maar drie vluchten maximaal van de Space Shuttle. Dus het gaat om een stuk of twintig astronauten die momenteel in training zijn... En uh, nou, dan kijken ze gewoon wie het best geschikt is. En dat uh, probleem is dus dit keer opgelost met astronaut Steve Bowen... een ervaren ruimtewandelaar. Zij Piet Smolders. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw minuut Ranking de Nieuws. Gaan we nu terug naar Hoofddorp. Ja. Stiekem loeren op fietsers, ja, Sander Bartling. Gas. Hij geeft vink glas, maar hij komt geen millimeter vooruit, deze jongen op de brommer. Want hij staat op een rollerbank om te controleren of die bromfiets is opgevoerd. En is hij dat? Deze brommer die voldoet netjes aan de eisen. Hij is niet opgevoerd, dus uh, hij is prima. Zegt Ed Schouten van de politie Kennen we Land. Waar controleert hij nog meer op? Wij controleren namelijk ook op de inrichtingseisen. Dus ten eerste op de, dus de snelheid. En ten tweede gaat hij over de banden. De remmen goed zijn, uitlaat goed is, verlichting goed is. Dat soort zaken. En jij was je blij toen de politie. Uh, Blijf ras, toen de politie je klas binnenkwam? Ja, blij ras wel. <lacht> blij niet. Wat dacht je toen ze de klas binnenkwamen? Uh, oh nee, hij zat er niet te hard lopen. Maar dat deed hij niet, hè? Nee, dat deed hij niet. Er ontbreekt helemaal niks aan, dus je hoeft er ook niks aan te doen. Um, um, maar goed, jij wist al dat deze controle meer of meer ging plaatsvinden, toch? Ja, zodra de eerste op school komt, dan uh, wordt het doorge-SMS, dus dan weet je het al. Oh meneer Schout, hij was onaangekondigd, toch? Deze controle was niet aangekondigd. Het is juist een verrassingscontrole. Dat is de bedoeling dat we dus op, plotseling op school is. Maar ja, jij kan het nooit 100 tegenhouden. Nee, want het gaat heel hard, hoor ik net met die sms'jes. Met de sms'jes ben je er zo door de lucht heen en dan ben je bekend gewoon. Nou, we staan hier tussen blauw, agenten. Maar het is er ook blauw van de uitlaatgassen. Want er zijn hier 80 jongeren met bronfietsen. Hoeveel daarvan mankeert nou wat? Gemiddeld, wat wij weten, is ongeveer een kwart wat niet goed is. Een kwart. En ja. wat ontbreekt er dan voor? De constructiesnelheid, wat die goed is. En daarbij komen nog vaak uh, dat de remmen niet goed wat zijn. Is dat de constructiesnelheid? De constructiesnelheid is de snelheid waar de brommer mee rijdt. Okay. En hij is vaak dan opgevoerd en dan is het vaak te hoog. Ja. En daarbij konden we wel eens dat vaak de remmen en de uitlaat niet goed zijn. Okay. Dit is de preventieve controle van project Keep It Street Legal. En dat past dan weer in het streven van de politie om het aantal dodelijke verkeersongelukken met brommers te verminderen. Deze jongen krijgt een green card van u. Hè? Ja, hij krijgt van ons een groene kaart uitgereikt. Dat betekent dus dat de Brommer helemaal in orde is. Daarmee kan hij meedoen naar een mooie prijs. De, scholen, de voortgezet onderwijsscholen doen onderling een strijd aan. En de school waarvan percentagegewijs de meeste groene kaarten zijn uitgedeeld... kunnen de leerlingen die een groene kaart hebben gekregen kunnen meedingen naar een mooie prijs. En dat is dit jaar gewoon een dagje op zilverstoon. Kunnen ze karten, lezen, keem. oh lekker zonder regels een keertje Een keer zonder regels, lekker op zo'n baan, lekker je uitleven. Oké. Okay. Uh, ik dacht, uh, als je iets misdaan hebt, maar jullie belonen ook? Wij belonen ook. Dus met dit geval, dat ze dus een uh, sleutelhanger krijgen uitgereikt. Kijk, en, en daar gaat -ie. een uh, USB-stick. En daar staat een filmpje op waar wordt verteld dus een jongen die ook een ongeluk heeft gehad. En daar ook de consequenties ervaart van wat er allemaal kan gebeuren. Ja. Ben je er blij mee? Met, met de sleutelhanger en zo. Ja, het is gewoon aardig dat ze het bijgeven, toch? Ja. Meet we niets. En, en die actie, wat vind je daarvan? Dat ze hier komen? Ja, ja, ik vind de rollenbank een beetje zo van... Ik zou het niet zo heel erg vinden als automobilist als het hard rijden. Want het schiet alleen maar beter op. Want als je echt 45 loopt of zelfs 40... Dan schiet het niet op in het verkeer, want geen enkele auto rijdt zo wat uh, 40 op de weg. Die rijden allemaal wel harder. Oké, okay, dus jouw brommer is eigenlijk gevaar op de weg op die manier? Gevaar, ja. Hij gaat wel zachter dan... Ik vind, je hindert het verkeer een beetje daardoor, ja. doordat hij zo zacht wordt. Hoort u dat? Ja, dat klopt ook. En ik, het gaat ook niet om de... Het gaat om de extreme gevallen. De die jongens die echt 80, 100 rijden dat zijn de gevaren op de weg gewoon. Want die, die zorgen ervoor dat er ongevallen komen. Want de brommen kan het nooit meer beremmen met die snelheid. En het gaat niet om het bekeuren. Het gaat juist om de, de gedragsverandering met dit project. Wij proberen dus met een educatieprogramma een preventieve controle en daarna een repressieve controle. De jonge leiden te beïnvloeden dat er een bepaalde gedragsverandering opkomt. Dat de, de veiligheid daar meer naar voren komt. En ook dat... De, nou, de rust weer terugkomt. Volgens mij gaat het lukken, want ik denk dat u van een geslaagde actie kunt spreken. Want er zijn hier alleen maar modelleerlingen. Tot dit moment is er nog niemand gepakt. Dankjewel. Oké. Okay. Zij Sander Bartling. <treeks> Straks, Russische onthullingssite Ruleaks brengt premier Poetin in verlegenheid. Eerst nu het goede nieuws. Positief Nieuws Network. Nog even wachten. Eventjes geduld nog. Komt hij bijna. Nu. Intenties blijken enkel loze klanken zonder gewicht. Breien tegen het onrecht in deze wereld. Het begint zo langzamerhand een rode draad. <lacht> een, een rode draad te worden in PNN. Hadden wij enkele weken geleden nog breien voor India. Vandaag dassen voor daklozen. En dat doen we vandaag met Regina van Oorschot. Ja, ik ben best zelf eigenlijk ook best wel een handwerker, Dus ik zit toch wel regelmatig te breien en zo. Maar ja, op een gegeven moment heb je je hele familie wel uh, lastig gevallen van... Uh, nou ja, dat is we hebben Bedankt, hè? En uh, toen dacht ik, ja, wie kan ik nou eens met iets? En toen zag ik dus inderdaad dat journaal en die kou. En toen dacht ik, weet uh, je... Ja. En zo is het gekomen, dassen voor daklozen. Zo is het gekomen. En uh, uw familie is gelukkig. En de daklozen ook in Almere, want heel Almere breidt voor de daklozen. Hoeveel dassen heeft u zelf al uh, op uw naam staan inmiddels voor de daklozen? Nou, ik heb er zelf nu ongeveer vier in gebracht. En twee mutsen en een steltje wanten. Ja. Nou, en er zijn nu uh, dames uh, sokken aan het breiden. Breien, oh, sokken ook nog. Uh, ja, sokken ook natuurlijk, want die zijn natuurlijk ook hartstikke uh, ja. lekker warm. En, ja. Ja, ja. Wat ja. vinden de daklozen er zelf eigenlijk van, van die dassen en dat onderwerp? Nou, eerlijk sokken. gezegd, ik, ik, ik heb er dus zelf met geen ze. contact met de daklozen gezocht. Want oh, ik bedoel, nee. Dat want ging ik, u te ver. We moeten niet uitgaan van, oh, we zijn we zo geweldig bezig, we gaan de daklozen helpen. Nee. nee want dat, is, want dat niet zo. is gewoon het prachtige product wat eruit komt. Dus dat, dat maakt het. ...veel groter als de eerste opzet is geworden, maar dat is juist ook het leuke. Oké, okay, nou... Ben jij niet dan? Je klinkt helemaal niet zo enthousiast als ik me voel. Ik, ik heb heel veel met breien. Nee, ik vind het... Ja, uh, kom ook gezellig dinsdag. Ja. Of ga thuis in het breien, neem je materiaal mee, jongen. Uh, ik ja, voel, nee, het is gewoon... Voel meer voor vingerhaken. Wat zeg je? Voel meer voor vingerhaken, eigenlijk. Kan ook, kom. Ja. En als je het niet weet, ik leer het je wel. De provincie Drenthe, dames en heren, is de moeite waard. Je hebt er heel veel mooie natuur en nog veel meer kunstenaars en dichters. En die mogen, als het aan kunstenares Delia Bremer ligt, wel wat meer aandacht krijgen. Haar basismateriaal voor dit jaar is... Poëtische flessenpost. Via een gedicht in een fles uh, aandacht vragen aan uh, ja, ambtelijk uh, bestuurders in kunst en cultuur Drenthe... Ja. om daar uh, uh, bij stil te staan. Ja, nou goed, ik had u al aangekondigd als kunstenares. Ja. Delia Bremer uh, heb ook gevraagd aan u iets te schrijven voor PNN... zodat we allemaal weten hoe fijn het is om kunstenaar of dichter te zijn in Drenthe. Ja. Uh, gaat de gang. Wat als we geen woorden meer op papier kunnen lezen... omdat het alfabet nooit werd beschreven? Geen akten, geen deals, geen boeken, geen geschrift... ...dat verklaart of beschrijft. Intenties blijken enkel loze klanken zonder gewicht. Dan toch liever zwart-wit op papier... ...fictie, toekomst, waarheid, geschiedenis... ...of die krachtige, broze woorden... ...geschreven door de dichter in zijn gedicht. Omdat dat wat beschreven staat, er is. Ja. Ja pas dat allemaal wel in één fles, mevrouw Bremer? Ja hoor, en anders uh, rol ik de papiertjes uh, dubbel op. Goeie nieuws werd u gebracht door Marcel Dekker. Meia Lisboa que sorri quando ela passa, vem para a rua, pergoa e acorda. Meia Lisboa que sorri quando ela passa, sobe as escadas divertidas numa alegria que ela extra, sobe as escadas divertidas numa alegria que ela A cruz da vida Pesa-lhe mais a canastra Bailha-lhe a ceia garrida Não lhe pesa A cruz da vida Pesa-lhe mais a canastra Se pela sombra das esquinas A sua voz atordoa, Se pela sombra das esquinas A sua voz atordoa. Varinas, quando passa pelas trinas A rosa A rosa da madragoa Sabem as outras farinas. Quando passa pelas trinas A rosa da madragoa Marisa was dat met Rosa die Madragao, Goa, moet ik zeggen. Zeven minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar Rusland, want de westerse wereld is al wekenlang in de band van Wikileaks. En nu is er ook een serieuze Russische onthullingssite, RuLeaks. En die brengt direct de machtigste man van het land in verlegenheid. Peter Damkoer, correspondent daar. Goedemorgen. Goedemorgen. De machtigste man, dat gaat vast over Vladimir Poetin. Hoe is die in gelegenheid, verlegenheid gebracht door dat RuLeaks? Nou, het is eigenlijk een, een langslepende affaire die uh, door RuLeaks... Nu met foto's is bevestigd, de langslepende affaire is dat uh, president Poetin zijn vriendjes, de oligarchen, uh, een aantal jaar heeft opgedragen ruimte doneren voor het bouwen van een paleis voor hemzelf aan de kust van de Zwarte Zee, midden in een beschermd uh, natuurgebied. En daar hebben we nu op Rudiks de foto's van gezien. Het is inderdaad, uh, als je over wansmaak spreekt, zou ik zeggen, ga genieten op deze site van deze wanstaltige. No-rich, <laughs> zoals ze het hier <laughs> ja. noemen, de nieuwe rijke uh, uh, Prularia die je daar uh, voor je ogen ziet. Ja, het, is een beetje, het ziet er een beetje uit als Versailles, zal ik maar zeggen, in zijn opzet als je het zo van boven ziet. Ik heb de foto's gezien, maar dat is een beetje de Lada-versie, zal ik maar zeggen, toch? <laughs> ja, ja, ja, precies. En het, het is vooral heel erg groot en het is vooral heel erg duur. Uh, wat uh, volgens Rubiks is hier 1 miljard uh, euro aan verspijkerd en het is nog niet af. Nee. Um, en wat is er mis mee? Waarom is het een probleem? Nou, het probleem is, is dat niemand ervan weet. He, normaal gesproken als de staat voor zijn president of voor zijn premier een buitenverblijf uh, bouwt... Dat, dat valt wel te billeken, maar er zijn al officiële buitenverblijven voor de president en de premier aan de kust van de Zwarte Zee. En dit schijnt toch wel echt helemaal op naam van uh, premier Poetin uh, te staan. Dus het, het, het wordt ook niet met staatsgeld gefinancierd volgens de nee. olieke, Maar zijn het uh, min of meer verplichte donaties van de rijken van Rusland, van de oligarchen, die de, ongeveer verplicht hebben moeten doneren om dit uh, paleis tot stand te laten komen. Oh ja, dus ik wou net vragen of die Poetin dan zo rijk was. Antwoord is dus klaarblijkelijk nee, en hij heeft andere mensen gewoon gedwongen om te betalen. Ja. Precies. Dat is, het, dat is het verhaal erachter. Nou, ben je een beetje kort door de bocht om ervan uit te gaan... dat Poetin niet rijk zou zijn? Oh. <laughs> want dit, dat, die, dat wordt natuurlijk de volgende onthulling op, de, op, deze, op deze website. Hoe rijk uh, is hij dan wel niet, ja? Ja, want natuurlijk aan de andere Wikileaks, de echte Wikileaks... daar weten we dus inmiddels al van dat de Amerikaanse diplomaten... hem schatten op 40 miljard. Ja, waarom laat hij andere mensen dan verplicht betalen voor een buiten... Ja, dat is een beetje, toch wel een beetje de, de staatsvorm die we hier op dit moment hebben. Je moet er wat voor over hebben om uh, erbij te mogen horen. Juist. Dit is eigenlijk een soort donatie aan de macht, om een deel te blijven nemen aan de macht. En ja. niet lastig te, te worden gevallen, was ja de bekende meneer, Khodorkovsky, die in de gevangenis zit... want die wilde aan dit soort spelletjes niet meedoen. Het is ontzettend link om in het Rusland van Poetin zal ik maar zeggen, deze onthullingen te doen. Uh, dat is vraag 1 en vraag 2 maar meteen daarbij. Uh, wat zegt het Kremlin, nam namelijk uh, de president met VDF over deze onthulling? Ja, het Kremlin zwijgt zoals ze altijd zwijgt over dit soort zaken. Uh, er zijn meer uh, websites in Rusland, uh, Rusland waar natuurlijk uh, onthullingen worden gedaan, zoals Compromaten RU. Maar dit is de eerste website die regelrecht naar de leiding van het land gaat, naar Poetin en naar, en naar, en naar Medvedev. Dat maakt het, uh, dat maakt het uh, uh, anders. En het is natuurlijk vrij link om, uh, om dit te doen, want er is een wet in Rusland uh, enig jaar geleden aangenomen die dit soort publicaties laat vallen onder extremisme. En uh, uh, dit, soort, uh, dit soort publicaties ruien op tot, uh, tot opstand tegen de staat eigenlijk. Er is ja. al in de provincie zijn er al journalisten veroordeeld onder die wet. En die hebben vijf jaar gevangenisstraf gekregen. Maximaal staat er vijftien jaar gevangenisstraf op. Juist, laat staan nog van die moordpartijen uh, van wie sommigen ook in de richting wijzen van de premier. Dankjewel Peter Damkoer vanuit Rusland. Straks, dames en heren, want pensioenfondsen niet investeren in Nederland. Tot zo.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 Toen mannen op paarden nog rookten, toen vrouwen nog op de motorkap lagen, toen je je vrouw nog belde om de brokau te zetten. Komt dat zien? 100 jaar reclameklassiekers van 18 december tot 27 februari in de beurs van Berlage. Kijk op reclameklassiekers.nl. Een initiatief van het reclamearsenaal. Ellen, die was echt het tegenovergestelde. Is echt het tegenovergestelde van mij.